weekend. Een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paul. En daarom geloof ik oom Herman dat het maar het beste is dat ik uh... een ontslag aanbied wilde je zeggen. Nee oom Herman dat wilde ik niet zeggen. Maar het feit dat u het zo formuleert is voor mij een reden te meer om weg te gaan. Dat gaat boven mijn verstand weg. Bij ontslag aanbieden is er sprake van een dienstverband. Maar er bestaat tussen u en mij geen dienstverband. We hebben destijds afgesproken dat ik de leiding van de zaak zou overnemen. Dat u zich geleidelijk zou terugtrekken en dat ik tot uw dood een soort pacht zou betalen. Ja, maar alleen sluit het ander niet uit. Nou, nee, ik kan u niet volgen. Zolang ik mij nog niet teruggetrokken heb... En zolang ik de zaak nog niet uit handen kan geven... ...beschouw ik jou inderdaad als zijnde in mijn dienst. Dat is toch tegen de afspraak, oom? Nee, ja, nee helemaal niet. Ik heb gezegd dat ik de zaak zou overdragen... ...als ik de tijd daarvoor gekomen achtte. Er is een termijn van twee jaar genoemd, oom. Inderdaad, maar niet bij wijze van contract. Ik had inderdaad gehoopt de zaak na twee jaar los te kunnen laten. Maar verschillende oorzaken hebben dat onmogelijk gemaakt. Ten eerste ben ik in die tijd weduna geworden... ...waardoor rentenieren voor mij alle aantrekkelijkheid heeft verloren. Aha. Juist, om. Dat is ja. het. Dat is de enige reden. Dat Bert en ik nog niet geheel capabel zouden zijn om de zaak te besturen is onzin. U wilt eenvoudig niet weg. Dat is het. Ja. Nou, nou wil ik dat al of niet capabel zijn van jullie even in het midden laten. Maar is het niet begrijpelijk Natuurlijk ik... is het begrijpelijk, om. En omdat wij het begrijpen willen we u er ook niet hard om vallen... Maar aan de andere kant, hoe lang kan deze situatie nog voortduren? Nog jaren. En intussen wordt de spanning tussen u en mij maar al groter. Ik ga erg graag met plezier naar mijn werk, oom. En ik moet u eerlijk zeggen dat het plezier dat ik aanvankelijk in mijn werk had overgegaan is in ergernis. Nou, nou. Je mag met een oude man als ik ben toch al enige consideratie hebben. U, u weet niet half hoeveel consideratie ik al heb gehad. Later zul je aan me denken. Als je in dezelfde situatie komt te verkeren als ik. Wat bedoelt u daarmee? Nou, jullie nakomelingen laten toch ook op zich wachten? Zou me niks verbazen als jullie huwelijk ook kinderloos bleef. Dat vind ik bijzonder taktloos opgemerkt, oom. Nou ja, er zijn toch geen kleine kinderen meer. Zoiets mag je toch wel onder ogen zien. Annie en ik zijn nog maar kort getrouwd, oom. En het lijkt me bijzonder voorbarig dan nu al op de zin spelen... dat ons huwelijk kinderloos zal blijven. Nou ja, goed. Als het niet zo is, des te beter, jongen. Nou, ja. bedoelde er toch niks mee. <kwijnt> nou, hoe het ook zei... Ik wil u dus op de hoogte brengen van het feit dat ik ander werk ga zoeken. En dat ik dus u zou willen aanraden naar een opvolger voor mij uit te zien. Oh, goed. Goed, Bert. Ik dank je voor deze nuchtere en zakelijke voorstelling van zaak. Ik zal er eens rustig over denken wat me te doen staat. Ik kan de zaak nog altijd verkopen. Natuurlijk kunt u dat. Hm. Mooi. Nou, dan stap ik nu maar op. Ik zal je mijn standpunt hm. gauw laten uh, weten, Bert. Graag, om. Graag. maar intussen ga ik mijn voelhoorns uitsteken. Mm -hmm. Je moet doen wat je niet kunt laten, Bert. Nou. Nee, laat maar, ik kom er wel uit. Geen sprake van, ik breng u tot de deur. Dag, oom. Nou, Bert, ik vraag me af of u niet een beetje te hard was tegen deze oude man. Oom Herman is nog niet oud, al is hij in de zeventig. Zakelijk gezien is het een oude ijzervreter. Ik weet zeker dat hij het verschrikkelijk zou vinden als ik inderdaad weg zou gaan. Maar hij laat het niet merken. Ja, dat vind ik nou juist zo tragisch. Tragisch? Weet je waarom hij het niet laat merken? Louter en alleen uit zakelijke overwegingen. Hij speculeert er gewoon op dat ik niet weg zal gaan. En het zou zijn positie bijzonder versterken. Gauw, oh, zie je dan niet wat al te scherp? <laughs> als ik maar voor 1% twijfelde, dan zou ik niet zo hard tegen hem zijn. Maar ik weet dat hij het alleen maar beschouwt als een zakelijk gevecht. En daarom moet ik niet capituleren. Ga je echt solliciteren? Jazeker. Dan zullen we eens zien wie de langste adem heeft. Zeg Bert. Hm? Waarom werd je eigenlijk zo boos toen oom Herman sprak over onze nakomelingschap? Werd ik boos? Ja, je werd boos. Nou ja, maar bemoeit die man zich ook mee. Hij bemoeide zich nergens mee, Bert. Hij vroeg alleen maar begrip voor zijn situatie. Ja, hoe dan ook, ik, ik, ik vond het bijzonder ontactisch van hem opgemerkt. Zeg maar, ik eh, schrijf eerst deze brief af... Waar ik aan bezig was, want die wil ik vanavond nog de deur uit hebben. Bert. Zou er niet een kind kunnen adopteren? Ik kan je niet verstaan. Wat zeg je? Ik vroeg of we niet een kind zou kunnen adopteren. Wat bedoel je? Hoe, Hoe kom je daar nou bij? Bert, je hebt een vrouw getrouwd die kan combineren en deduceren. Ik had er na je laatste bezoek aan onze dokter al zo'n vermoeden van. Maar het gesprek met om Herman heeft voor mij de doorslag gegeven. Hoe dat zo? Wat bedoel je? Het is ontactisch om in tegenwoordigheid van iemand met een spraakgebrek te spreken over stoppen. Het is ontactisch om te spreken over iemand met een bochel in aanwezigheid van een misvormde. En het is ontactisch om te spreken over al of niet kinderen krijgen... in aanwezigheid van een vrouw die onvruchtbaar is. Annie, hoe kom je daarbij? Stil maar, schat. Zeg maar niks meer. Je bent een engel van een man. Ik hou van je. Mijn liefste. Bert, om nog even op dit onderwerp door te gaan... Ja, ik... Ik heb hier al lang over nagedacht en al heel veel gedachtensprongen gemaakt. Weet je op welk idee ik gekomen ben? Hmm, nou? Je zult het wel absurd vinden, maar ik wil er toch even met je over praten. Nou, zeg het dan. Ik was laatst thuis. En toen viel het me op dat moeder er zo slecht uitzag en op opeens oud begint te worden. Ja, dat vond ik ook. En? Gerrit topt over zijn gezinnetje, dat weet ik. En het is vermoedelijk te zwaar. Dat is een ding wat zeker is. Ja. En? Hm. Begrijp je niet waar ik heen wil? Natuurlijk, ja, begrijp ik dat. Ik zou het zo heerlijk vinden, Bert. En ik ben toch de aangewezen figuur om voor Gerrits kinderen te zorgen in deze situatie. Ja. Maar gesteld dat Gerrit binnenkort een andere vrouw vindt. ...dat hij gaat hertrouwen? Wat dan? Dat, dat weet ik ook niet. Maar ik, ik weet niet goed wat Gerrit wil. Hij, hij staat niet helemaal in het leven. Ik weet niet of hij ooit een tweede vrouw zal vinden. Mijn liefste, kun je toch nooit zeggen. Misschien heb je gelijk, misschien ook niet. En gesteld, hè. Gesteld dat Gerrit er wat voor zou voelen... ...en bij ons met de kinderen in zou trekken. En gesteld dat hij dan, na een paar jaar, een vrouw vindt. Wat dan? Wat dan? Dan, dan niks. Dan is hij toch volkomen vrij om te doen wat hij wil? En dan zou jij dus... Je moet ja. nooit zo erg vooruitdenken in het leven, Bert. Er zijn zoveel mogelijkheden en variaties van mogelijkheden in de toekomst... ...dat je daar niet al te erg je hoofd over moet breken. Hmm. Weet je wat wij nou als eerst moesten doen? Nou, met Gerrit praten. Goh, ik geef toe dat ik het heerlijk zou vinden hoor. Maar het gaat in de eerste plaats om hem en om de kinderen. Goed. Ik bel meteen even op. Ik vind het bespottelijk. En mijn lieve Piet, wat is daar nou in vredesnaam voor aan? Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat een directeur van een grote zaak een buitenlandse gast ontvangt. En dat hij met die gasten ergens gaat eten. Natuurlijk is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar ik zie niet in indruk... dat Laat me nou eens even uitspreken. Het is toch heel normaal dat in een dergelijk geval het gesprek tijdens het diner een zakelijk tintje krijgt. En dat een directeur daarom zijn secretaresse bij zich wil hebben. Daar kan ik nog inkomen, ja. Maar, nou, maar dat je... Er is niks ongezelliger dan dineren met z'n drieën. Nee, ik, ik kan me best voorstellen dat meneer Van Houweningen graag een tweede dame erbij wil hebben. Dat maakt de sfeer weer ongedwongener. Dus jij blijft erbij dat je samen met Saskia en haar directeur en een zakenrelatie gaat dineren? Wees nou eens redelijk, Piet. Deze zakenrelatie van meneer Van Houweningen is een Italiaan. En als hobby studeer ik Italiaans. Is het dan zo vreemd dat ik deze onschuldige gelegenheid aangrijp om eens rustig met een Italiaan te kunnen converseren? Ik heb het niet zo begrepen op die onschuldige etentjes, Maartje. En ik vind het zeer onwaarschijnlijk dat een directeur tijdens het diner niet zonder zijn secretaresse kan. En ik vind het in één woord bespottelijk dat die secretaresse er ook nog een vriendin mee moet nemen om die gast te amuseren. Ja, om geen ander woord te gebruiken. Welk ander woord zou jij willen gebruiken? Denk daar maar eens goed over na. Oh, lieve Piet, je bent dan doemelijk, maar tegelijkertijd ook belachelijk in je jaloezie. Ik ben helemaal niet jaloers, Maartje. Het enige dat ik heb is een intuïtief wantrouwen tegenover je vriendin Saskia. Lieve Piet, iedere directeur heeft toch een secretaresse. Ja, maar lang niet iedere directeur heeft een sikkere mattressen. Wat zei je daar? Je verstond me drommels goed. Dat is een enorme grove en ongegronde beschuldiging, Piet. Ben jij nou echt zo naïef, Maartje? Begrijp jij nou echt niet dat er tussen Saskia en meneer Van Houweningen... Een, ...een andere relatie bestaat dan alleen die van directeur tot secretaresse? Maar meneer Van Houweningen is getrouwd. Juist, meneer Van Houweningen is getrouwd. En daarom verbied ik je om aanwezig te zijn bij dat zakendiner. Als je Italiaans wil ophalen, dan ga je maar naar een Italiaanse conversatieles. En ik zou het bijzonder op prijs stellen... ...als je je vriendschappelijke relatie met Saskia zou verbreken. Mijn lieve kind, geloof me. Jouw reputatie en de mijnen staan hierbij op het spel. Mijn maatje de wit. Oh, Annie. Nee, Gerrit is niet thuis. Hij had een afspraak vanavond. Maar je zou om een uur of tien thuis komen. Nee, vader en moeder zijn er ook niet. Die zijn naar Willem en Els. <laughs> ja, dat krijg je als je kinderen uitvliegen. Ja, goed doe dat. Ja, om tien uur zou hij thuis zijn. Tot straks dan. Dag. Was dat je zuster? Ja, Bert en Annie komen dadelijk nog even hier naartoe. Ze zijn in de stad, ze wilden Gerrit spreken. Waar is Gerrit? Oh, ik weet het niet, hij had een afspraak, zei hij. Als je mij vraagt, is hij op vrijersvoeten. Oh? Zeg Piet, maar om nou nog even op ons gesprek terug te komen. Ik zal onderzoeken of jouw insinuaties waar zijn. Daar zal ik achter komen. En als het waar is, wat dan? Dan geloof ik dat ik Saskia helemaal niet moet loslaten. Sterker, Piet. Dan geloof ik dat ik Saskia niet mag loslaten. Mijn naam is de Wit. U bent mevrouw de, de Groot. Ik ben Marianne de Groot. Fijn dat u gekomen bent. Ga zitten. Graag. Uh, hebt u al iets besteld? Nee, nog niet. Ik zit hier nog maar een paar seconden. Ik zag u gaan. Ik wist meteen dat u het was. Waarom? Ik weet het niet. Intuïtie. Oh. <laughs> Laat ik zeggen, ik hoopte dat u het was. Oh, dank je. Waarom, well, meneer? Wat wilt u gebruiken? Uh, een tomatensap graag. Een tomatensap en een koffie, hoor. Zeker, meneer. Nou. Daar zitten we nou, na al het gecorrespondeerde. Vindt u het een, een beetje pijnlijke situatie? Alles is net zo pijnlijk als je zelf vindt dat het is. Tussen twee haakjes die G voor je naam, komt die van Georges? Oh, nee. dan nou moet ik u teleurstellen. Ik heb een veel pozaalischer naam. Toch niet Gerrit, hoop ik, hè? Inderdaad, Gerrit. Oh, oh vreselijk. Ik heet Marian. Zullen we elkaar nu niet liever tutoyeren? Graag. Ik vind dat je een veel te voordelige foto van jezelf hebt opgestuurd. Zo? Ja, je bent niet half zo knap in werkelijkheid als op die foto. Zo? Zal ik je eens wat zeggen? Nou? Daar ben ik erg blij om. <laughs> maar euh, jouw foto is ook niet helemaal waarheidsgetrouw? Zo? Nee, je bent veel aantrekkelijker in werkelijkheid dan op die foto. Oh, je meent het is <tus> Zal ik jou eens wat zeggen? Nou? Daar ben ik blij om. Oh. <laughs> nou, ons beleefdheids- en ontmoetingsgesprekje heeft nu lang genoeg geduurd, vind je ook niet? Ja, ja, dat vind ik ook. Marianne, vertel eens, wat heb jij voor kinderen? Ik heb geen kinderen, ik heb tijgers. Zo? <laughs> ja, twee boeven van zeven en negen jaar. Maar het zijn schatten hoor. Alleen, ze missen hun vader. Waarom... Ben je nog niet hertrouwd? Je bent nu al vijf jaar alleen. Ik heb veel verdriet gehad, Gerrit. Mm -hmm. En dan is er nog iets. Ik zorg voor mijn vader. Oh. Die woont bij me in. Wat aan één kant natuurlijk erg prettig is. En aan de andere kant? Minder prettig. Maar vertel eens, wat heb jij voor kinderen? Nou, zoals je weet, een jongen en een meisje. De jongen is een boef en het meisje is een engeltje. <laughs> ...aandoenlijk zoals vaders altijd hun dochters adoreren. Ik adoreer mijn dochter helemaal niet, het is een engels. Je bent onverbeterlijk, dat merk ik wel. Je toekomstige vrouw zal heel wat in de mars moeten hebben... ...om tegen je dochter te kunnen concurreren. Dat is kletskoek. Een vrouw en een dochter hebben niets met elkaar te maken. Dat lijkt me een volkomen nieuw gezichtspunt. Oh, oh, oh. Nou ja, ik bedoel dan bij wijze van spreken. Hm? Zeg, maar vertel eens. Wat doe je eigenlijk voor de kost? Per slot is dat voor een toekomstige vrouw een niet onbelangrijke factor. En daar heb je in je brief wijselijk maar wat omheen gepraat. Ja, ik. Eh, ik ben winkelbediende. Dat. Eh, klinkt aantrekkelijk. <tries> <tries> ik vind jou mallig, weet je dat? wat oh, oh, <tries> moet ik je nou op zeggen? Mijn eerlijkheidsgevoel verbiedt me tegenin te gaan. Vreemd. Ik ken je nog maar een paar minuten. Maar toch zou ik in staat zijn je mijn hele hebben en houden te vertellen. Het zou me niks verbazen als je iets artistieks had. Ja, in zoverre, ik sta in een muziekwinkel. Ah, nou zijn we op de goede weg. Hoezo? Wat is jouw hobby dan? Ik zing graag. Dat meen je niet. Wat zing je graag? Schubert, Wolf. Mijn vrouw zong ook graag. Speel jij piano? Ik heb diploma conservatorium. Orgel, hoofdvak, piano bijvak. Oh. Speel je vaak? Nooit. Nooit? Nee, nooit. Sinds de dood van mijn vrouw heb ik geen instrument meer aangeraakt. Vanaf de eerste dag dat ik alleen was... is er geen dag voorbij gegaan omdat ik heb gezongen. Zo? Maar waarschijnlijk om dezelfde reden als waarom jij niet meer hebt gespeeld. Tja, een mens is een gecompliceerd wezen, Marian. Zeg, die ober vergeet onze bestelling. Laat maar. Ik heb helemaal geen trek in tomatensap. En die koffie kan ook gestolen worden. Zeg maar, het wordt hier wel erg druk. Zullen we een wat rustiger gelegenheid opzoeken? Ja, dat vind ik ook prettiger. Maar... ...dan heb ik een voorstel dat je misschien wat, laten we zeggen, voorbarig voorkomt... ...maar dat mij om praktische redenen erg goed zou uitkomen. En dat is? Laten we naar mijn huis gaan. Ja, mijn vader past namelijk op, maar hij was erg moe, zei hij, en zou vroeg naar bed gaan. En dan weet ik precies hoe het gaat. Die twee boeven wachten tot ze open horen snurken en dan weten ze dat hij door niks wakker te krijgen is. Oh, en wat dan? Oh, dan staan ze rustig op en gaan naar de televisie kijken of zoiets. Toe. <laughs> Toen ik zei dat ik vanavond weg zou gaan, zag ik tenminste een heel verdachte blik van verstandhouding in. No. Oh, no. laten we dan maar gauw gaan kijken, hè. Ja. Oh, daar komt juist onze bestelling. Ach. Alsjeblieft, mevrouw, meneer. Dank, Dank u wel. Oh, we mag met meteen even afrekenen. hè? Zeker, meneer. Dat is twee goede inclusief. Alsjeblieft. Heb dan voor liefde? Nou, het was precies zoals ik dacht, hè? Goed. Het zijn een paar leuke jongens, Mariam. Oh ja, gelukkig wel. Maar ze kunnen lastig zijn, hoor, dat verzeker ik je. Het viel ze hard tegen dat je zo vroeg terug was. Hoor. Ja, dat was een enorme misrekening. <laughs> ze hadden zich prins heerlijk geïnstalleerd, dat zag je wel, hè? <laughs> nou ja, wat wil je? Zeg, wat mag ik voor je doen? Zal ik koffie zetten of heb je trek en iets anders? Nou, ik zou zeggen, blijf nou eerst eens even rustig zitten. Hè? Heerlijk. Een man waar je niet meteen voor hoeft te rennen. Hm. Wil je roken? Nee. Nee, ik rook niet. Oh, ik wel. Eh, achter je op het bureautje staan sigaretten. Gooi er even in op, wil je? Alsjeblieft. Heb je vuur? Ja hoor, dank je. Is dat een foto van je man? Ja. Aardig gezicht. Vind je het vervelend als, als ik over hem praat? Oh nee, integendeel. Het was een fantastische man, Gerrit. We hebben het meest ideale huwelijk gehad dat je, je kunt voorstellen. Ja. Die foto werd één dag voor zijn dood gemaakt. Waaraan is hij gestorven? Een autoongeluk. Het was een vrij gecompliceerd ongeluk in een dikke mist. Ik ben een tijd lang erg van streek geweest, Gerrit. Ik kon me er eenvoudig niet bij neerleggen. Maar ja... Het leven gaat door. Ik weet nog goed de schok die door me heen ging toen ik tegen mezelf zei... ...gisteren heb je voor het eerst geen moment aan Henk gedacht. Begrijp het. Mijn moeder is ook kort geleden gestorven. En toen kwam mijn vader bij me inwonen. Ik ben altijd vaders oogappel geweest. Ja, waardoor weet ik niet, want ik kan wel eens heel hard en onaardig tegen hem zijn. Hij heeft altijd een ontzettend medelijden met zichzelf, weet je? En dat is iets wat ik bij mensen moeilijk kan verdragen. Zelfs niet voor mijn eigen vader. Vind je het vervelend als ik hierover praat? Helemaal niet. Ik vind jou erg aardig. Je moet het me maar niet kwalijk nemen dat ik zulke dingen zeg. Mijn hart ligt nu helemaal op mijn tong. Daardoor heb ik in mijn leven al menige bok geschoten. ...en ik heb de hoop opgegeven dat ooit af te leren. Oh. Jouw vrouw heette uh, Madeleine, is niet? Hoe weet je dat? Omdat je zei dat je dacht dat je zo heet. Die zal dan wel naar haar moeder genoemd zijn, dacht ik. Mijn vrouw was een nichtje van een muziekleraar. Ze woonde in Parijs. Daar zijn we na ons huwelijk gaan wonen... ...en daar heb ik verder gestudeerd. Het leven was voor mij één groot feest, Marianne. Ik ben nu ruim twee jaar alleen, maar er is nog geen dag voorbij gegaan waarin Madeleine niet in mijn gedachten is geweest. Nou ga ik koffie zetten. Dat klinkt misschien wat prozaïsch, maar ik bedoelde mee te zeggen dat je me niks meer over jezelf hoeft te vertellen. Ik ken je door en door. Marianne. Oh, mijn vader is wakker geworden jammer. Ik kom eraan. Ik heb twee bijzonder lastige kinderen die al mijn aandacht opeisen, Maar ik heb maar één zorgenkind, Gerrit. En dat is mijn vader. Mag ik even? Ja, Maar natuurlijk. Geen gang. En hoe gaat het ermee? Best. En met jou? Oh, prima hoor. Ha, die blijft. Ah, dat maatje. Mm. Zo, doen jullie jas uit, mensen. Binnenbrand de kachel. Zo. Zijn uh, vader en moeder niet thuis? Nee, dat had maatje door de telefoon toch al gezegd, Bert. Ze zijn naar uh, Willem en Els. is het niet? Ja, ik heb zo gezegd dat rijk alleen. Piet is net weg. Koffie, mensen? Graag. Ja, graag. Zeg, Maartje, kun je hier nu wel horen als Geertje of Madeleine wakker zijn? Ja hoor, maar ze zijn nooit wakker s'avonds. Dat oppassen is gewoon een symbolisch gebaar. Zeg Annie, dat heb ik je geloof ik nog niet verteld, maar weet je met wie ik de laatste tijd nogal contact heb? Nou, met Jansje Klomp. Heen, ja, Jansje Klomp? Ik dacht dat hij in het buitenland was. Ja, dat weet je goed, maar ze is de enige tijd weer terug. Is ze getrouwd? Nee, dat niet. Alsjeblieft, hè, dank je. Ja, merci. Ze noemt zich op het ogenblik Saskia. Tjonge, tjonge, duur hè? Nou, uh, ik kan me best voorstellen dat iemand die Jansje heet zich Saskia laat noemen. Nou, wat vind je dan van Annie en Maartje best? <laughs> nou, niemand verbiedt jullie toch om je Annetje en Marianne te laten noemen? <laughs> ja, ja, zeg, dat is een idee. Zeg, maar jij hebt Jansje destijds eigenlijk beter gekend dan ik, Annie. Hoe vond jij? haar? Oh, ik weet het niet. Wel aardig, maar... Erg veel contact heb ik nooit met haar gehad. En ze was wel heel vroeg met jongens in de weer. Oh, zitten de meisjes weer gezellig te roddelen? Nou, dat is toch zeker geen roddelen? Nee, dat een meisje met jongens in de weer is, kan de normaalste zaak van de wereld zijn. Wat doet ze op het ogenblik? Nou, ze is secretaresse bij een textielgroothandel. Zeg, nou moeten jullie mij toch eens zeggen. Wat vinden jullie van het volgende? De directeur van Saskia, hè, die krijgt morgen een zakenrelatie uit Italië over heeft die directeur gevraagd of Saskia morgenavond mee gaat dineren. Ja, mogelijk worden er tijdens het diner zakelijke afspraken gemaakt en daarom wilde je Saskia er graag bij hebben. Hoe vinden jullie dat? Nou, dat lijkt mij nogal normaal. Jou niet? Ja, mij ook. Maar dan heeft die directeur, meneer Van Houdingen, gevraagd of, of Saskia niet een, een vriendin had die als tafeldame zou kunnen fungeren voor de Italiaanse relatie. Nou, en omdat ik Italiaans studeer, heeft Saskia gevraagd of ik mee wilde. Wat vinden jullie daar nog van? Ach, ik weet het niet. Ken die directeur? Ja, van gezicht. Hij lijkt me niet onaardig. Wat vind jij ervan, Bert? Ik vind het vreemd. Hoezo? Als een zakenrelatie speciaal overkomt, moet dan uitgerekend onder de diner het zakelijke gesprek plaatsvinden. Nee, ik geloof dat ze hier in vaktermen een bepaalde uitdrukking voor hebben. Namelijk, uh... Versieren. Dus als het Annie betrof zou je het niet goed vinden? Oh nee, geen sprake van. Nou, dan doe ik het ook niet. Piet was er namelijk erg op tegen. Ja, wat hij gelijk heeft. Zeg, maar nou wat anders, mensen. Ik brand gewoon van nieuwsgierigheid wat jullie met Gerrit te bespreken hebben. Kunnen jullie het mij alvast niet vertellen? Nee, nee, nee, nee, dat lijkt me niet juist. Laten we eerst maar eens met Gerrit praten. Hoe gaat het met hem? Oh, best. Ik geloof dat hij langzamerhand over de schok heen komt. Zeg... Dat hoor ik. Pianomuziek? Oh, bij de buren zeker. Ach, wie van de buren heeft er nou een piano? Nee, nee, nee, nee. Het komt uit dit huis vandaan. Ja, op Gerrits kamer staat een piano. Maar hij heeft er niet op gespeeld sinds hij hier is. Ja, dat dus kan niet hier zijn. Dan hadden we Gerrit toch horen thuiskomen? Nee, hij kan binnengekomen zijn zonder dat we hem gehoord hebben. Kom eens mee. Ja. Ja, is Gerrit. En heeft zich geen twee jaar de piano aangeraakt. Gerrit! Oh, wat enig dat je weer speelt. Zal ik jullie iets geks vertellen? Nou, ik ben verliefd.